Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Servische stad Novi Sad staan tienduizenden mensen stil bij de ramp... waarbij het dak van het treinstation instortte, vandaag een jaar geleden. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven. Bij het station werden 16 minuten stilte gehouden. De ramp was aanleiding voor aanhoudende protesten tegen president Vučić. Demonstranten houden hem verantwoordelijk voor het instorten van het dak. Ook zeggen ze dat de regering corrupt is. Bij de protesten grijpt de Servische politie regelmatig met geweld in... In de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn duizenden mensen de straat opgegaan... vanwege een grote politieactie tegen drugscriminelen. Daarbij vielen eerder deze week meer dan 100 doden in twee dichtbevolkte sloppenwijken. De demonstranten spreken van een bloedbad en eisen een onderzoek naar de actie. Ze willen dat de gouverneur aftreedt. Veiligheidsexperts zeggen dat het gewelddadige optreden van de politie... niets bijdraagt aan het oplossen van het drugsprobleem in Rio. Bij de Berlijnse luchthaven Brandenburg heeft het vliegverkeer gisteravond twee uur stilgelegen vanwege een drone. Meerdere mensen hebben de drone zien vliegen, maar hij is niet gevonden. De eerste melding kwam van een piloot. De Duitse politie heeft gezocht, maar kon de drone niet vinden. Tot die tijd werden de vluchten omgeleid naar andere Duitse luchthavens. Afgelopen maanden zijn, bij, zijn in heel Europa drones gezien bij luchthavens. In sommige gevallen wordt Rusland daar verantwoordelijk voor gehouden. De Belgische politie heeft in Blankenbergen de twee mannen aangehouden die gisteren ontsnapten uit een psychiatrische kliniek in Gent. Hoe de mannen van 28 en 41 konden ontsnappen is niet bekend. Volgens de politie waren het gevaarlijke criminelen. Mensen die hen zagen werd met klem geadviseerd de mannen niet zelf te benaderen. Het weer in de loop van de middag op steeds meer plaatsen droog en in het westen af en toe wat zon. Het is een graad of 13. Morgen opnieuw wisselvallig met buien, maar soms ook zon en dan ongeveer 14 graden.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 Nou, de tekst is uh, duidelijk. Hè? Het is niet zo gek om te zeggen van, uh, dat heb ik niet goed gedaan. kan je gerust een keertje zeggen natuurlijk. Ja. Eh, born to make uh, mistakes. Bedankt ja. maar een league. mens. Hè? Zo is het, wij ja. zijn maar mensen. mens. En de League van vandaar uh, dat ze plaat in de jaren tachtig uh, hadden, die is juist horen aan het begin van deel 2 alweer. Tja. Tja. Nou ja, ik heb eindelijk kennis gemaakt met, uh, met je hond. <laughs> nou, ja, de, al die tijd heeft hij hier niet... Uh, een uur lang bezocht. ben ik genegerd. Dus, uh... <laughs> Gen oh, dat mag je niet zeggen. Oh zetten. nee. Genegeerd. Oh ja, dat is het. Ja, ja, ja, nou, ja. Het, twee uur. <laughs> wat gaan we daarin doen? Wat gaan we doen? Oh ja, dat is een goede vraag van jou. Nou, we gaan straks natuurlijk weer even kijken of er uh, wat nieuwsberichtjes zijn. Half vier uh, gaan we de evenementenagenda onder de loep nemen. En dan uh, gaan we wat tips doorgeven van wat er allemaal... Gaat gebeuren op uh, cultureel en uh, ander gebied. Dan nog even weer wat uh, aandacht voor het nieuws. Uh, tussen de plaatjes door. En natuurlijk houden we uh, Piet in de gaten. Die op zit te letten bij de wedstrijd uh, hier in Zandvoort. De voetbalwedstrijd.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 Ja. daar hoor je straks alles over van Dwayne nou ja, alles, alles. Hoe ja, dat ik heb dat er mag er het nu ook vertellen, dan dus nou ja, ik hem door. Iets van uh, 6.300 uh, deelnemers hadden ze. Iets meer volgens mij, maar zo rond in de bij de 6.300 lopers. De eerste lopers zijn vanmorgen om half zeven vertrokken vanuit uh, Kijkdijn. Dat, Met al die regen. Met al die regen. En de toen stonden ze daar op het uh, Raadhuisplein. Hadden ze een uh, grote boog gemaakt. Ja. De finish uh, boog. Ja. En daar uh, ja, er was al een uh, dj bezig uh, toen ik uh, daar was. Ja. En die uh, zegt, ja, ze dadelijk komen het eerste lopen zo aan. En het was Is dat zo? Uit of tien of zo, uh, tien? volgens mij, ja. Oh? Ja. Vanuit Kijkduin? Vanuit Is Kijkduin. Dat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 Go your way Look back on the bad times Every pretty is serene. You'll find you'll have to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 De single van Chucka Tak en El Giro, je hoort het day by day. De single die we ook een hele tijd al niet meer gedraaid hebben. je hoort dolly, want we nemen snel contact op met Duitsjeveld met Piet Pijper. Want Piet, het gaat lekker daar, hè, met SV Antwerps.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 Don't run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 Dat zou zomaar kunnen. Nee, het is voor Timmermans is dat uh, gemaakt. Het gezicht van jou. Ja, ik hoop wel... dat de mensen hebben gekeken ik, op de ik, website. Ik, met, uh... ik denk, wat heb je dit nou over? Ja, ja, ja. ja Timmermans is gelukkig weg. Ja. Maar daar kan je iets van uh, Kaag voor uh, terugkrijgen. Dus, uh, het zit er zomaar in. Wees, Wees maar, ik maar hou niet te blij. Vast. Nee, nee, nee. En uh, ja, daarover. We hebben natuurlijk uh, woensdag 29 oktober uh, bijna allemaal gestemd.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 Ja, nou okay. ik ging uh, s ochtends uh, boodschappen doen bij uh, de FOMAR. Yeah. In uh, Nieuw-Noord. Ja. Yeah. En toen denk ik van, oh ja, ik uh, moet nog stemmen. Op, uh, Meteen uh, ja. even naar Pluspunt. Ja. Daar uh, je kon, past je? Ook, kon je ja. ook stemmen. Ik had alles uh, bij, bij me. Je? Ja. Want ik was eigenlijk onderweg. Ik denk, of ik ga bij uh, het Rode Kruisgebouw uh, stemmen. Ja. Of bij de Brandweerkazerne. Daar was ik ja. nog een beetje over aan het twijfelen. Ja. Maar toen liep ik dus naar Pluspunt.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 Nou ja, mooi. Ja, ja. Ja, en ik weet niet, hoe, heb je al gehoord hoe Fenraai ervoor staat? Nee, dat hebben Zijn we die nog niet gehoord. Nee. nee, hè? Nee. ja. Amsterdam die had het veel eerder binnen dan Fenraai. Dus, uh, ja, en die waren zelfs al zo laat ja. met alles. Ja. Klopt. Ja, ja, ja. Nou, maar het scheelde wel in één keer 15.000 stemmen. Dus, uh, ja, moet je nagaan. Ja. Wat, is wat is een had heel rap andere. gegaan in één keer. Absoluut, zeker. ja.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 En, uh, maar toen we eruit wilden lopen, toen werd het ineens hartstikke druk. Okay, ja, hoor. Dus moet er eruit was moeilijker dan erin. Op het goede moment <laughs> moet je komen. Een ja, beetje, beetje massel hebben rond natuurlijk. Rond de tijd. Oké, oké. En uh, ja, het was woensdag toch? Ja, woensdag. Ja, woensdag was Dus uh, het, ja. Ja, je had ook uh, heel veel uh, ja, schoolgaande jeugd uh, die, uh, die vroeg uh, klaar was uh, natuurlijk. Woensdagmiddag. Of is dat daar niet meer?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 the chorus. It's that.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 van uh, de krocht. en uh, goed kunnen alle partijen weer terug. Zo is het. Zo is het. Ja. Weer gezellig naar uh, de krocht toe. Maar de andere plekken zijn ook niet verkeerd. Zoals uh, nu in Unicum. En het is ook leuk van uh, de bewoners... dat daar uh, zo'n evenement nou gehouden ja, zeker, wordt. Zeker, zeker. En, en zoals de dorpskerk... die vangt het ook allemaal goed op. Zeker weten. Dus ja. elk nadeel... heb zijn voordeel, uh, Dolly. En zo is het maar net. Nieuwe muziek. Bluff en raccoon. En glas...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 of een glans met mij, stoot je hart erbij. En drink op de eeuwigheid, of verloren tijd. Morgen een hoofd vol spijt. The cold bed full of scorpions, the venom stole her You possess the key, no longer drowning and deceived. Oh, because you can be.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 Belafd door Dolly Tapirik, veel muziek uit de jaren 80 En ook dit was daar weer een voorbeeld van Cheryl Lee Ralf met uh, In the Evening. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van uh, 4 uur. Voor de mensen die het niet gehoord hebben, we hebben vandaag gespeeld tegen HCRC uit uh, Den Helder. Eindstand van die wedstrijd 6-3. Oh, Vorige week uh, gewonnen van Monnikendam met 3-6 en dan nou weer 6-3. Je, ja, je, je hart zit er helemaal vol van, hè? Je stroomt helemaal over van die uitslagen. Ja, nee, ik vind het geweldig. Je, hij kan het niet genoeg missen, Nee, joh. want het begin was, uh, was, was echt... Uh, waar je ook ah. wat zegt, uh, Marco? Het ah. was, was, was wel het hele team er. Ja, het hele team was er. Uh, op volle sterkte. Oh, nee. Dus uh, ja, echt waar. Ja. Dus, en uh, langs, uh, langs het veld ook trouwens, hoor. Jaap Koper en... Uh,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 So